wordt de dollar weer wat sterker en dan zakken de grondstoffen weer wel terug. Dus uh, ja, goud daar, uh, was even teruggezakt, maar is gelijk weer omhoog aan het gaan, 1334. Uh, en olie is 67,79 uh, dollar per watt. Ja, dan gaan we even naar de marijuana index. Die staat op uh, dit moment op uh, 245 punten. Hij heeft een piekje gehad van 280 punten. Ja. We gaan we nog even naar de Die staat op uh, 482,5 miljard in het rood. En nee, Goed, dan gaan we nu even naar het nieuws toe. Uh, voordat we met nieuws beginnen... Uh, Julian, jij willen nog iets vertellen over iets wat jou uh, dwars zat, hè? Je had iets over dat beïnvloeding van het nieuws. Ja, ja, dat. Uh... Ja, dat doen wij toch ook eigenlijk een beetje hier bij Vrijdag Radio. Ja, ja, ja, <laughs> ja. ja. Maar uh, Ollongren en, uh, en, en en het kabinet is al enige tijd be geleden begonnen met een, een, een ware campagne tegen alle handen vormen van buitenlandse beïnvloeding. En dat is nog iets anders als uh, als, als nepnieuws.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 Uh, ja, omdat om er nu zoveel uh, zo speelt, zijn we genoodzaakt om extra maatregelen te nemen. He, net, net zoals met het Oekraïne-verdrag, uiteindelijk zei Rutte... Nou, dat Oekraïne-verdrag, dat moet ik nu wel tekenen, want de Russen... en dat dreigt natuurlijk een beetje als, als uh, buitenlandse beïnvloeding in allerhande soorten en maten...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 termen in de vrije markt gebruiken uit, de, uit de, de, de oorlogsindustrie, zeg maar. En in de oorlogsindustrie wordt het uh, net gedaan alsof, alsof het een soort vrije markt is. Maar in ieder geval, het uh, pensioen wordt niet veranderd. Uh, er, wordt geen, er wordt geen deadline opgelegd. Want een van de kwesties als bijvoorbeeld zware beroepen,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 Geld aan kunnen Misschien is dat ook eigenlijk het doel van het hele artikel, weet je wel? Het draagvlak creëren voor een deltaplan. Mm -hmm. En daar gebruiken ze gewoon een arme, hardwerkende ondernemer van het Leidse die misbruiken ze daarvoor. Ja. ja, ja, ja, ja. Maar, dan gaan we nog even naar het uh, volgende artikel toe. Nou ja, dan gaan we, gaan we even naar de Wereldbank en de IMF toe. Ja. Titanic gaat richting uh, mm -hmm. enorme schuldenberg.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 Dat, uh, ja, dat de hele economie als een pudding in elkaar zakt. Dus ja, dat is ook de reden denk ik dat de, de dingen als bitcoin een zo uh, uh, ja, enorme speculatieve bubbel oplevert. Gewoon omdat mensen denken van, nou uh, ja, zit tenminste buiten dat banken, bankensysteem uh, met al hun slechte schulden. Dit open eindverhaal waarbij eigenlijk de enige uitweg is van hoogschulden, nog meer schulden maken.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 ik zal het hele verhaal even jullie allemaal bezwaren. Dat uh, kan je allemaal publiceren. Het is geloof ik zo dat als de Wereldbank een Europese voorzitter heeft, dan moet de IMF een Amerikaanse hebben en andersom of zo. Of het is geloof ik altijd hetzelfde. Ja, ja. De IMF altijd een Europese en de Wereldbank altijd een Amerikaan. Ja. Nou, in ieder geval uh, bij de UF um, is dan die, die ene tante met dat grijze haar, hoe weet ze nou? Christian Lagarde. Lagarde. En dan uh, bij de Wereldbank is het? Ik zou niet eens weten. Hey. Minder belangrijk. <laughs> Doet er ook ja, niet nou, toe. Christian Lagarde is ook uh, in beeld gekomen nadat die vorige vent uh, het veld moest ruimen omdat hij uh, een of andere uh, uh, kamermeid in haar beeld had gekrepen, geloof ik. Toen werd hij van het, uh, werd die van het uh, vliegtuig gelicht.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 Nee, maar jij bent wel akkoord, want Nederland is akkoord met extra steun. Ja, je hebt onzichtbaar contract getekend, ja. zonder dat je het wist. Ja, ja de Nederlandse bijdrage komt hij mee op 250 miljoen euro. Ja. Oké. Okay. En, uh, en wat ze altijd doen natuurlijk, ja, dat is minister Sigrid Kaag van de ontwikkelingssamenwerking. Die heeft dat in Washington aangekondigd. Het nou, is natuurlijk heerlijk als je dat mag aankondigen, dat je gewoon 13 miljard extra daarbij knalt. Ja. Nou, dat is wel vreemdheid.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 ja, dan zeggen ze meestal wel bij van, ja, dan moet je alleen even hier tekenen, dat als het nou allemaal onverhoopt toch wat minder goed uitpakt, dat wij dan alle kobalt krijgen of zo. die uh, we gezien hebben dat in jouw uh, jou grond zit, in jouw territorium. En, uh, maar, ja, dat maakt eigenlijk niet uit, want het is toch dikke mik uh, verdienen, met die 20% uh, en een 10% lening, dus, uh, nou ja, je kan dat gerust doen. Nou ja, dat gaat altijd dan al geheim mis, uh, plus dat er altijd een Westers bedrijf die gaat dan van het ontwikkelingshulp, hulp tussen quotes van die, van die lening uh, gaat die, dan, die, die hier dus mee uh, betaald wordt uh, om de allerarmste uit het slop te trekken uh, wordt er zo'n zo uh, stuwdam neergezet en, en dat wordt dan door een bedrijf gedaan Meestal, die letten heel slecht op de kwaliteit want uh, ja, daar gaat het niet om het gaat om dat geld binnen te slepen uh, van de, de ontwikkelingsgeld uh, ontwikkelingshulp en niet om een goede stuwdam te bouwen het is eigenlijk geen klant En wat er wat er dan meestal gebeurt is, plus dat er dan een heleboel werknemers... die op het land goed uh, ja, aan het verbouwen waren, voedsel... die gaan nou opeens leren om te gaan met een of andere pneumatische drillhamer... waar je een uh, stuwdal mee maakt. Dus die worden van het land afgetrokken. Nou, de, de gevolgen zijn er meestal dat... er uh, A, het project werkt niet. B, er, er ontstaat hongersnood omdat de boeren opeens een uh, zijn. Ja, of de, en... de, de grond waar ze op verbouwden, die is gewoon om onder water te staan. En ja, ze dat is een hogere dat... grond waren die, die nooit ontvonden is voor landbouw. Dat heb je in heel ja, veel landen gehad dat, waar ze ja. die stuwden, In China vooral, dat, uh, dat was gewoon een gigantische mislukking daar. Uh. Ja, die hebben ze, hebben ze ook gewoon verplicht, een heleboel mensen. Uh, nou ja, uh, normaal, er is een complete hongersnood ontstaan uh, toen. Ik al dacht ja, alleen hij... door de studio dan wat, maar. Nee, niet alleen de, de, de studio, maar ja, ook dat, dat hij. Storen. Hij wil in één keer dat, hij, dat, dat die rivieren allemaal recht gingen stromen. En uh, ja. <laughs> dat soort dingen. Nou ja, dan zie je al dat het gaat mislukken. <laughs> ja. dus, uh... Maar in ieder geval, dat is, de, de, de, zo werkte dus dat één-tweetje: economen, bankiers, uh, projectjes slijten.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 De intriganten, dan krijg je de CIA, die gaat hem gewoon proberen om te leggen. Als dat niet lukt, dan komt gewoon het leger met de invasie. Dat is het allerlaatste stadium, als hij gewoon weerstand blijft. Er is nog fase dat ze de radicalen in die land wapens geven of zo. De rebellen, ja, rebellen. Ja. Ja. Tegenwoordig is dat het, het inderdaad het leger meer. Dat, dat er een of andere fractie tegenstanders, die worden helemaal met met wapens en die... Die lopen dan over de, de heerser heen. We hebben wel in de jaren 50 al in Midden-Amerika, weet je wel. Met die. Uh, oh, welk land was dat nou? Met die American uh, Fruit Company. Ja. Guatemala was het. Ja, die, die uh, deden Amerikaanse militaire interventies, deden gewoon het werk voor die American Fruit Company. Uh. Maar de, de, de, de Jonathan Perkins die heeft het helemaal omschreven in het boek, dus. de uh, Confessions of an Economic Hitman.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 Die kunnen wij uh, de allerarmste met kredieten ondersteunen, noemen ze dat dan. Maar het is eigenlijk gewoon uh, liefst al, met stoderen. De beste manier van ontwikkelingshulp is natuurlijk als de immigranten die hier komen werken, uh, het geld dat ze ook extra verdienen, dat ze dat terugsturen naar hun familie in het land van herkomst. En dan komt het gewoon bij de, de mensen terecht bij wie het hoort te zijn. Nee. Ja, en die geven het ook individueel uit aan ja. dingen waarvan zij denken dat dat de beste verbetering van hun leven geeft. En ja, die de, gaan de lokale bakker en zo. Nee, die kon er een beloftelijke ergens neerzetten. Die. Wat er een voorbeeldje van zo'n stuwdomproject, wat gigantisch mislukte, was de, in Afghanistan de jaren 40. Het was nog Roosevelt, die heeft nog vlak voor zijn dood had die dat besluit genomen. In uh, de jaren 50 is het geloof ik uiteindelijk gebouwd. En de bedoeling was dat, dat uh, stuwmeer, dat, dat, uh, dat de water dan in het land eromheen geluid.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 ...ja, dan heb je dus weer nieuw beleid. Er, er was een doelstelling, hè, daar draait het allemaal om. Dat hele, hele gezeur draait over een doelstelling. Het stond volgens mij uit uh, tien jaar geleden. Was er was een doelstelling gedaan dat er wat minder verspild moest worden. En in ieder geval, ze hebben uiteindelijk... ...de, de Universiteit van Wageningen die heeft in ieder geval onderzoek gedaan... ...en geconcludeerd dat die doelstelling gewoon niet gehaald is. Mm -hmm. En in ieder geval, er moest een aantal procenten minder verspild worden.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 Gaan de mensen dood aan het feit dat hier eten weggegooid wordt? Nee, niemand gaat. Nee, je kan het niet naar Afrika sturen. Ik vind het eigenlijk wel grappig. Ik bedoel, 30 jaar geleden werd er geroepen dat wij vandaag de dag zouden uitsterven door gebrek aan voedsel. Ik weet niet of je dat nog weet.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 Nee, nee, nee, nee. De sterfte als gevolg, de ex meest extreme armoede is, uh, is, is een beetje voorbij. Hè? En dat komt natuurlijk omdat de wereld uh, steeds vrijer is uh, geworden. En uh, de mate van economische vrijheid betekent ook voor mensen dat, uh, hè, dat landen die nog niet heel erg uh, uh, ontwikkeld uh, waren, waar veel kindersterfte is en dat soort uh, zaken, ja, dat die zich de afgelopen jaren ook enorm hebben kunnen verbeteren.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 Wat, uh, wat, wat, wat, wat waar, waar meer geld naartoe gaat. Ja, we hadden het eigenlijk over het voedselverspilling, hè? <laughs> ja, maar ja. Dat, dat maakt het natuurlijk wel. Dat heeft dan met, met, met regeldruk uh, te maken. Ja, maar we hoeven nog even een heel stuk terug te gaan.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 Leo Stevens, hè? er staat hoogleraren. Maar ik zie alleen maar Leo Stevens bijkomen. Dus ik weet niet wat, uh, wat er dan meer. Of er een hele batterij leraar is die dat allemaal. Uh... Misschien heeft hij inmiddels net als de koning. Gewoon een meerdere persoonlijkheidscomplex. Dus het is ook een wijde koning. En dit is wel wijde hoogleraar. Wat <laughs> ja. is de man met steeds roder worden aan de hoofd. Hè? Ja, tot een keer de, de grondlegger van het Nederlands belastingstelsel. Die tot een keer helemaal tot een bloeddruk van 100 achter even, <laughs> je, je achter, geloof ik. Voor degene die het filmpje niet kennen, zoek maar gewoon op Belastingers erover uh, bij. Hoe dat YouTube. Dan kom je vanzelf tegen dat filmpje. Bij BNN, geloof ik, was het. He? Ja, ja, ja. En, uh, uh. Ja, ze dus, uh, <laughs> hebben hier een foto genomen dat die ook heel heel flitsend staat. Zo flitsend mogelijk als je dan de hoogleraar belasting neer kunt zetten. <laughs> Eh, er staat er met mensen toe te spreken. En even, even hij met een microfoonstand. Eh, of je ziet, ziet hem door het gangpad lopen. Sleept hij een microfoon voor? Nee, dat geloof ik toch niet. Maar vooral, hij, loopt, hij loopt tussen de mensen, staat hij. maakt er echt een show van. <laughs> Zoveel mogelijk. <laughs> ja, want uh, ja, hij, kennelijk heeft hij het idee dat het een beetje. Uh, ja, dat de reputatie ge, gezakt is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 En hij dacht kennelijk dat het daarvoor nog wel zo langzaam, maar 80% van je, van je inkomsten stelen, dan, dan is het wel oké. Okay, maar ja, nu, uh, nu zijn, is hun reputatie door IT-schandalen en zo dus het, uh, is het onderuit gegaan. En dat zei, zei hij. Uh, hij sprak op de volle zaal in het jaar, bij het jaarsymposium Janus Kop van Belastingen in Utrecht. Nou, daar wordt een uh, artikel aangeweid. En er op twee fronten moet de Belastingdienst meer werk bieden dan nu gebeurt. Klinkt het tijdens het jaarlijks symposium van de Vereniging ja. van Hoger personeel bij de Fiscus. Het uh, zit <laughs> dus een uh, hele zaal vol met hoger personeel bij de Fiskus. Uh, ja. Dus uh, als je dat dus wil zien, dan uh, kan ik dat aanraden. Uh, ja, groot graaien, zeg maar, bij de fiscus. Yeah. Belastinginspecteurs mogen zich niet laten degraderen tot het verlengstuk van de computer bij het opleggen van de aanslagen. Ze moeten zeg maar die flexibiliteit hebben om. ...meer of minder te kunnen vragen. En de dienst moet ophouden... lijktzaam samen om wetgeving te aanvaarden. Hm. Dus uh, ja, hij klinkt een beetje als een uh, rebel. Uh, onze Leeuw Stevens. Uh, uh, yeah, ik denk dat het is, uh, tijd is dat hij weer eens uitgelacht wordt. Hij zegt, uh, er uh, is er nog iemand die heet Griep... ...nou recht zijn pijlen op de ongelijkheid tussen fiscus- en belastingplicht... ...de Tilburgshof-leraar zegt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 Er is dus nog niet duidelijk bij wat nou de exacte reden is. Het de artikel is wel heel erg beknopt eigenlijk. Ik zou het bij wijze van spreken zo kunnen voorlezen. in ieder geval, ze waren dus uh, met een experiment uh, begonnen... Uh, waarbij uh, 2000 uh, Finnen uh, die werkloos waren. Ja, zonder enige voorwaarden. En uh, kijken, iedere maand 560 euro op een rekening konden krijgen. Dan ze verder niks voor te doen, er waren ook geen verplichtingen. En als ze dan gingen werken, dan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 Ja, er, zijn, er worden wel allerlei mensen geciteerd, maar eh, het is nog niet helemaal duidelijk wat exact de exacte reden was. Maar schijnbaar liep het allemaal niet naar verwachtingen. Ik heb in ieder geval via via heb ik nog een Fin-mening eh, van iemand uit Finland eh, te horen gekregen. Dat is overigens wel iemand die eh, voor het basisinkomen was. Het, eh, die is van mening, het is in ieder geval zijn mening, dat eh, de regering van Finland dit bewust heeft laten mislukken. Zodat ze kunnen zeggen van nou ja, we hebben het geprobeerd en het heeft niet gewerkt. Nou, dat is in ieder geval een mening van iemand.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 En, en uh, nou, met, met, met, met, uh, met, met de met de met de republikeinen heb je bijvoorbeeld die ellende van dat.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 Als dus iedereen nou gewoon, die voortkoningshuis is, gewoon eh, een vrijwillige bijdrage doet. zijn van het gezeur af. Oh. Ja. En dan kost het eigenlijk niemand verplicht geld. Dan kost het, want iedereen die voor is, die betaalt een eurotje per jaar of zo. Ja, ja tw twee euro, euro of zo. En dan, dan, dan, ja. Dan, dan. ja, laat zeggen, je maakt 2,50 vijftig van, dan krijg je nog een mooi magazine. Weet je wel, oranje of zo. Dan krijg je dan gratis in je bus. Hmm? Uh, ja, nou ja, dan is iedereen tevreden. Toch? <laughs> ja. ja.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 Want uh, ja, die hebben een nummer gecom gecomponeerd over het basisinkomen. En daar gaan we nu even naar luisteren.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 Ik zoek vast mijn residentie in een rijwagon met leuk gordijntjes voor de ramen en voorzien van een stoomfluit. Lekker met mijn heerlijke, onvoorwaardelijke basisinkomen. komen, allemaal al tezamen, maatschappelijk in balans. De een die doet het met een bonte koe en de ander doet het met een gans. <lacht> Dat uniform staat mij goed. Ik zet mijn mond in voor de samenleving. Ik lever mijn bijdrage middels de uitdagingoxijn op alcohol. Mijn rekening was leeg, volle enveloppen op de deur had. En in een donkere steeg kwam ik erachter dat mijn anus toch nog wel een volle euro op de vrije markt waard was. Luit leven, het levenslange basisinkomen. inkomen. Iedereen die krijgt toch wel wat hij verdient. 50 werken, zuinig leven, centjes sparen, ik moet iedereen op straat. Binnen twee weken ben ik eigenaar van een gele onderzeeboot. Misschien vindt u mij nu wat genocidaal. Maar dit liedje heeft dan nu ook geen enkel moraal. Oei. Tot zover, uh, Lenteman en Henk. Ik hoop dat u genoten heeft. Dan uh, ontbreek ik heel even de uitzending, uh, want Joshi uh, uh, Livo is uh, binnenkomen huppelen. En uh, hij heeft heel goed. Ja, hij wil even met ons gaan hebben over wat er afgelopen uh, weekend van de 13e tot de, uh, ja, de 15e april gebeurd was uh, in Liebeland.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 Maar, uh, ja, ja, ja, ja, ja, je hebt natuurlijk op uh, 14 april uh, hadden jullie een feestje. Ja, 13, En ik heb wat ja. beelden gezien. Oh, de 13e, sorry. Vrijdag de 13e. Ja, dat duurde het hele weekend hoor, dus de 14e was het ook feest. En de 15 e ja, uh, was het ook nog feest. Maar het was echt leuk. Was maar ja, hoe is het dan gegaan? Wat heb je allemaal uitgesproken daar? Het was een uh, samenwerkingsverband tussen d i dat is een uh, organisator van cryptogeld evenementen. Mm -hmm. En die uh, mensen die um, hadden een congres georganiseerd in Novi Sad in Servië.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 nou, 10, 20% procent boven de loos van ja. dit jaar, dus het heeft wel iets gedaan, ja. Heel veel mensen hadden natuurlijk hun uh, e-gulders op uh, autostel gedaan, op hele hogere bedragen, dus toen die omhoog knalden, werden automatisch heel veel verkocht, denk ik. Ja, ja, ja, mensen zijn altijd alleen maar e-gulders aan het verkopen, Johan. Niemand die ziet de waarde van het puntje in. nee, nee.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 Uitleg over blockchain technologie en zo. En dat, dat ik allemaal van de grond ga krijgen. En dan ga ik dan via uh, de Liberland ICO. ga ik uh, voor mezelf wat. Uh, ja, wat kapitaal vrijmaken om dat te realiseren. Dus dat, uh, dat gaat de komende. Nou, dat duurt ongeveer nog een maand. en dan is het live. en dan, uh, dan. moet het allemaal gaan gebeuren. En tot die tijd. ja, we zijn hier op zich. met een kleine club mensen. maar wel een goede club. En we doen heel veel dingen. Ik ben hier nu ook. Uh,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 we houden contact zomaar Nee, eh, Goed, tot zover uh, Lieberland. Dan gaan we even naar uh, het volgende bericht toe. Het kabinet wil uh, telecomsector gaan beschermen tegen overnames. Ja, als je het beschermen leest door de overheid... dan weet je natuurlijk wel dat, uh, dat er van alles uh, beschermd wordt binnen de overheid... maar dat, de overheid niet, uh, dat die bedrijven niet beschermd worden. Uh, laat, laat maar rijden, ze houden gewoon niet van die commerciële. Zullen we alles weer naar voren, uh, wat was dat, 1989 of zo? Nou, dat, dat, dat betwijfel ik. Maar ik uh, uh, ja, er zijn een heleboel aanbieders van uh, telefonie, internet of datacenters. Datacenters komt hierbij. het uh, was vroeger natuurlijk vooral uh, telefonie en internet. Of daarvoor alleen maar telefonie zelfs, dus met de Koninklijke KPN Nederland.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 Heeft Cambridge Analytica dat dan gedaan nee, of zo? Nee, weet je wel, als de nee, mensen nee. allemaal Trump gaan stemmen vanwege Cambridge Analytica en zo? Nee, dat is... Hoeveel invloed hebben die in godsnaam gehad? Nog niet eens een microprocent denk ik. Oh nee, dat is niks, bijna niks geweest. Uh, en de, er werd nauwelijks ik Zelfs dat de, da de soort data dat gelekt is. Gewoon helemaal geen politieke campagne mogelijk maken. En even ook gezien de advertenties die geplaatst waren. Ja, het is ja. ook helemaal nergens op om, dat, uh, om daar een verkiezing van af te laten. Maar je kan je voorstellen dat Facebook hier niet zo erg tegen in verzet komt tegen deze uitspraken. Want die denken, nou, zo'n reputatie. Dat onze advertenties zo krachtig zijn, dat willen we wel graag uh, de wereld in helpen. Dus, ja.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 Waarbij ja, ze of de credits kunnen uitbreiden of uh, dat soort dingen. Nou ja, het uh, is ja, dus, dus zeg maar de punten die je scoort tijdens het gamen, die kun je verzilveren en uiteindelijk een euro zetten. Of in cadeautjes, hè? dat kan dat, dat natuurlijk ook. Ja, wat, wat, wat, wat zal ik zeggen? Ik, ik denk in ieder geval dat het een enorme klap gaat geven. Omdat Nederland zal waarschijnlijk weer het enige land zijn dat het in gaat voeren. Dat zie, je, dat zie je al aankomen, want er, er zijn weinig landen zo hypocriet als Nederland... Die uh, geld, uh, waarbij de overheid aan de ene, ene kant heel veel geld verdient aan, uh, aan, het, aan het gokken... waarbij uh, dit soort oligopolies worden gestimuleerd. En aan de andere kant, ja, het moet wel beschermd blijven, want we moeten voorkomen dat er... Uh, mensen gokverslaafd worden. Ja, ja. <lacht> Nou ja, dat is gewoon heel hypocriet en eigenlijk ook wel onrechtvaardig. Dus, uh, ja. ja. Ja, in ieder geval gaan we van het uh, gokken gaan we naar uh, ja, Noord-Korea toe. Ik heb hier uh, Trump versus Kim. Ja, dat ziet eruit alsof er uh, uit als een, een bokswedstrijd aankomt. Wat is er aan de hand? Ja, uh, Trump heeft, ik geloof, Mike Pompeo hier van de CIA naar Noord-Korea gestuurd. om daar met Kim Jong-un uh, te praten. En daar is best wel wat uitgekomen. Er dus staat. Uh, Tenminste, Noord-Korea zou de nucleaire testen kunnen stoppen, het testen van hun, hun raketten, ICBM-testen stoppen, het ontmantelen van hun nucleaire testsite en het nazoeken van vrede. Ik ja, kan het zijn dat het natuurlijk allemaal logisch is, maar er is best wel veel. En wat mij vooral opviel is dat op de hele Nederlandse website, dus ik alle Nederlandse nieuwsmedia, er was helemaal niks over terug te vinden. Want het is, dan, het is natuurlijk Trump die, doet, die bereikt een keer wat goed. Nou ja, ja, dat kunnen ze ongelooflijk. Hè. Dus, ja, je ziet destijds in René Froger weer op de voorpaarden aan springen, maar ze zullen voorkomen dat Trump... Terwijl, ja, Noord-Korea dreigt toch met een soort kernoorlog op een gegeven moment.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 Wel, er wordt wel gemeld dat Noord-Korea in één keer een omslag maakte in hun kernwapenbeleid. Dat ze in één keer alles ging ontmantelen en stilleggen. Hmm. Maar ik heb het niet zo gehoord zoals jij het vertelt. Okay, ja, ik heb nu.nl een uh, de AD gekeken en ik had, uh, gewoon de, de grote landelijke dagbladen even gekeken. En uh, nou ja, het stond op hetzelfde moment dat dit stond, stond er niks over op die, uh, over die media.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 Die kwam binnen met de gijzelingscrisis bij Iran. Dat, uh, in Iran was een revolutie geweest. Ja, als je heel ver, heel ver terug gaat moet je zeggen dat was... De CIA had een democratisch gekozen heerser in Iran omvergeworpen en daar een dictator neergezet, een Shah. Die een uh, stroomman, zeg maar. En op een gegeven moment is die er weer uitgegooid bij een revolutie. En toen zijn ook een heleboel Amerikaanse ambassadeleden gegijzeld. En er werd een hele lange gijzeling duurde dat. En uh, dat was onder Carter, geloof ik.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 Met het idee van, nou ja, als het maar slecht genoeg, genoeg maken voor de onderdaan, dan, dan werkt hij voor zelf uh, de heerser omver. Maar dat het is wel 500.000 kinderen dood. En dan ben je nog niet van die uh, Salaboesein op. Dus uh, lekkere, lekkere boede stad. Uh, waarom zou je die mensen op mogen of voor die andere mensen? Want die mensen kunnen net zo min tegen hun heersers in opstand komen als wij tegen de onderdaan.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 Nou, we werden die beelden drie jaar later gepubliceerd in een boek waarbij Slater zich het de auteursrecht toe-eigende. En dat leidde tot een rechtszaak 2015 door de dierenrechtenorganisatie People for the Ethical Treatment of Animals. En die beweerde dat de aap de auteursrecht op hetzelfde had, omdat hij de foto genomen had. Uh... aap ja, weet niet eens wat een auteursrecht is? Oh. <laughs> nee.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 Ja, maar wat als de, als de dierenwelzijnsorganisatie wel gelijk had gekregen? En dan waren er nog meer zaken gekomen, weet je wel? Dan op ja. een gegeven moment die hond die gefotografeerd wordt, die, uh, ja... Ja, maar het staat hier. Uh, Zij vinden het volgens mij gewoon leuk om dit soort dingen te doen. Ze, ze kijken van, oh, nou, dit, dit is wel een leuke zaak. Dat vind ik wel... Uh, het Hof van Beroep oordeelde ook dat PETA in deze zaak niet het recht had om namens naar raad toe de rechtszaak te voeren? De organisatie heeft de rechtbank er niet van overtuigd een zodanig significante relatie met de aap te hebben om juridische vogelij over het dier uit te kleden. <laughs> Bovendien geldt deze manier van tegenwoordig door het Amerikaanse recht alleen voor mensen, niet voor dieren. Ja, dus. Uh... Pff, het is inderdaad. Uh, ja. Ja. Het is natuurlijk grappig, dus het is ook grappig om te lezen.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 Ja, dit soort organisaties hebben enorm veel geld ook om dit soort belachelijke rechtszaken tot helemaal, uh, ja, tot het laatste beroep door te voeren. En ja, het is, het is ook niet hun eigen geld. En uh, ja, heel, uh, het was voor die fotograaf. Ja, goed, ik hoop dat hij hier uh, gewoon weer zo'n oude beroep gaat op, uh, oppikken. Uh, ja, het waren toch een leuke foto. Ja, dat is leuk gedaan, ja, zeker.